Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. De regio Twente loopt duizenden banen mis. Dat komt doordat accuproducent Lithiumwerks afziet van plannen... voor een grote onderzoekscampus op voormalig vliegveld Twente. Dat zou 2000 tot 3000 nieuwe banen hebben opgeleverd. Lithiumwerks ontwikkelt accu's voor auto's, vrachtwagens en zeeschepen. Het bedrijf trekt de stekker uit het project... omdat de buitenlandse investeerders geen hoofdkantoren in Nederland zouden willen. Bij een zware explosie in een bakkerij in Parijs zijn twee brandweerlieden omgekomen. Op het moment van de ontploffing was de brandweer er al vanwege een gaslek. Meer dan 30 mensen raakten gewond, van wie sommigen er slecht aan toe zijn. De ravage is enorm. In de puinhopen wordt nog gezocht naar eventuele slachtoffers. Vorig jaar zijn 18 weginspecteurs van Rijkswaterstaat op hun werk aangereden. Dat zijn er zes meer dan een jaar eerder. Die aanrijdingen komen vaak door automobilisten die een rood kruis boven de weg negeren. Vorig jaar werd daarvoor een recordaantal van 1600 boetes van 230 euro vooruit uitgeschreven. 100 weginspecteurs krijgen de status van opsporingsambtenaar... waarmee ze automobilisten die een rood kruis negeren kunnen bekeuren. Bij de EK Shorttrack in Dordrecht heeft Susanne Schulting de Europese titel op de 1500 meter gewonnen. Jara van Kerkhoff en Lara van Ruiver sneuvelden in de halve finales, maar mochten wel de B-finale rijden. En daarin werden ze respectievelijk tweede en derde. Eerder vandaag was er twee keer Europa, Europees goud voor Nederlandse schaatsers in het Italiaanse Colobo. Antoinette Jong veroverde voor het eerst in haar carrière de Europese olbrandtitel En Kai Verbeij won opnieuw goud op de EK Sprint.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 ZANG EN En dan weet ik dat uh, onze collega Willem Bruist helemaal gek is van de reggae. Nou Willem, deze was uh, speciaal voor jou. Je hoorde Pieter Tors en uh, John Benitez. En Johnny B. Goode. Zo dadelijk, al met jou zei het al, krijg je de pitreports. Doen we na Jaja. Hello papi, but what's <middels> going on? I didn't hear you, I was going on my de As you're Yeah, yeah. Mais ça va pas mettre ta heure Mais comment ça demande type hey, tu yeah. croyais quoi je yeah. pourrai yeah. plus yeah. jamais je pourrais t'afficher mais c'est pas un délire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 Ta katan, tu dat. Oh, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, pas moyen, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, jaja, Dat was de single Jetja van uh, de Franse uh, rb zangeres Aya Nakamura. En In, uh, inderdaad, het uh, plaatje zo vlak voor de Pitry. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Want Albert Jan, we zijn heel benieuwd wat uh, Max moet doen als uh, taakstraf uh, voor de via.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 Ik help het niet. Ik heb echt geen idee. De winterblues. Ja. Hmm. Beetje deprimuziek of zo. <laughs> <laughs> ik ga er nog even over nadenken, Albert Jan. Maar eerst onder meer Marillion en Kelly. Do you remember? Chop hearts melting on a playground wall. Do you remember? Tom escapes from moonwashed college halls. Do you remember the cherry blossom?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 Ik is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 Tot zover. Ook al wordt het weer morgen niet echt heel erg lekker... ik zou gewoon gaan kijken naar deze speciale wedstrijd. Jan Beres op, op het doel, he, zei je. en ja, die krijgt het druk. Die krijgt het druk. heel druk. Ja. Oh. Heel goed, morgen dus om drie uur bij de hockeyclub. Deze hockeywedstrijd. Ga zeker kijken.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 like the way it's meant to be well I That you left behind all just memories of a different life. Something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair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 Nou, weet ik toevallig, Albert Young, dat er in Stamford heel veel uh, mensen fans zijn van Bon Jovi. Het is dus vandaar uh, dat we deze gave oude van Bon Jovi uh, weer eens gedraaid hebben op de Stamfordse radio. Dat was de single Always, even lekker schreeuwen op de zaterdagmiddag. Zo vlak voor het dier van de week. Want Buddy heeft nog steeds geen huis gevonden. Nee, en hij stelt zichzelf wederom aan u voor. Ik ben een grote, vrolijke man en mijn naam is Buddy.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 care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 She can Yes, we're living in the love Of a common people Spars from the heart of a family And games in the dark And what they played Was a masquerade From behind the walls of doubt A voice was crying out I'm yeah.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 En ik glijd weer, en dat er hij weer Niks dan een hoop gezijk Ze zegt ze kan het beter krijgen En ze heeft gelijk Het is witte.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 Laat me vivre. Laat me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 ik hou van schamel en van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde. Ik leef gewoon van uur tot uur.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 maar laat mij blijven wie ik ben. Viveren, laat me. Viveren, laat me. Kom voor je Laat me mijn eigen gang maar gaan. En zo kom je wel weer af he, van die winterblues. Oh, wat een geweldige versie. Ramses Chaffee, Lisbeth List en al de liefste... de Sanfordse inbrengen bij dit plaatje. En Vivre, laat me mijn eigen gang maar gaan. Ja, zo kom je wel af van die winterbloes. Winter nou, het is een stap in de goede richting. Ja, ja, toch. We <laughs> hebben weer ons best gedaan, Albert-Jan. Ja, maar we zijn er nog niet, hè? Nee, nog langer niet. Nog lange langer niet. Lange maand. Hele dr. lange Arie. maand. Nou, dankjewel weer. Ja, nee, graag gedaan. En uh, volgende week gaan we het weer doen, hè? Gewoon. Ja, maar vergeet niet, luisteraars en kijkers... morgen vanaf één uur een uur uh, interviews... met deelnemers aan het uh, Nieuwjaarsconcert van vorig jaar... En dan vanaf twee uur integraal de herhaling van het nieuwjaarsconcert van Zandvoort. Dat is morgen op de Zandvoortse radio. Wij zijn er volgende week weer. Zodadelijk entertainment voor jou. Helaas geen Fred vandaag. Nee, van harte wetenschap nogmaals, Fred. Ja, heeft een griep. Nou volgens mij die nou, niet, niet. Ja, echt een griep. Ik niet. Ikke niet. Nee, ik ook niet. <laughs> Dat is niet echt. Dus oké, okay, wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Dag. Dag. Hoi. Doei.